Muziek. Hij maakte een naam met zijn Willem Breuker collectief en de Instant Composers Pool. Willem Breuker is 65 jaar geworden. In Nijmegen is de laatste etappe van de Vierdaagse gelopen. De laatste lopers moesten uiterlijk om zes uur over de finish gaan. Vanochtend om half tien ging een wandelaar uit Groot-Brittannië als eerste over de streep. Vorig jaar was hij ook al de snelste. De laatste etappe ging via Kuik terug naar Nijmegen... waar de ongeveer 37.000 wandelaars feestelijk met bloemen werden onthaald op de Via Gladiola. In het Zwitserse kanton Wallis is een trein van de Gletscher Express ontspoord. Daarbij is één dode gevallen, zegt de Zwitserse politie. Zeker 42 mensen raakten gewond, van wie tien ernstig. De trein raakte rond het middaguur van het spoor tussen de dorpen Laks en Fisch. Drie wagons ontspoorden en één wagon kantelde... De achttiende etappe van de Tour de France is gewonnen door Mark Cavendish. Het was al de vierde ritzegen van de Brit deze Tour. De Italiaan Petacchi werd derde en nam de groene trui over van Thor Hoeshoft. De Spanjaard Contador is nog steeds de drager van de gele trui. De Luxemburger Schlek volgt op acht seconden. Vanmorgen staat een lange tijdrit op het programma. Zondag is de finish in Parijs.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 Dit is de zomer van ZFM, met nu, vrijdagavond live. He made me laugh, he made me cry, he smoked his stogies in bed, but I'm alright, I'm alright. I've been lonely before, I asked the boy for a few kind words, he gave me a novel instead. But I'm alright. I'm alright. I've been lonely before. It's fine. It's okay. It was wrong. Either way. I just wanted to say. Vond ...het Vrijdagavond Café vanuit Hotel Hoogland aan de Westerparkstraat. U hoorde Madeleine Peru met I'm Alright. En ik ben ook alright, want we zitten hier heerlijk onder de rook van de watertoren. Gasten al buiten op het terras. En er staat een live band klaar. Dat is wel heel leuk dat we dat vandaag hebben kunnen regelen. Maar het is zover. De techniek vanavond is in handen van Roy Haldeman. En Marus Mulder heeft ons geassisteerd om de zaken helemaal keurig netjes... allemaal. Pand klaar te krijgen. En ik ben Fred Kroonsberg. Laten we niet te lang wachten en gaan genieten van heerlijke muziek wat wordt gelardeerd en vandaag wordt gebracht door het trio Mulder en Mulder. was Autumn Leaves en u luistert naar Mulder en Mulder, zoals eerder aangekondigd, met aan het slagwerk Peter Den Boer, aan de bas Vivian Mulder en ondergetekende Johan Mulder op de toetsen. En Vivian en ik zingen er bijna uh, beiden ook bij en dat gaan wij laten horen in het volgende stukje. Vivian, althans, it don't mean a thing if it ain't got that swing. A thing, a the ring of the swing. Do what, do what, do what, do what, do what, do what. pleeg te zeggen voor de liefhebbers van golf en jazz, it don't mean a thing, you get in cut swing. We gaan een uitstapje maken naar het mooie Brazilië met een prachtige compositie van Antonio Carlos Jobim, The Girl from Ipanema. Dames en heren, is de herkenningsmelodie van Koek en Ei. Dat was een radioprogramma uit de jaren 50. meen met Ko van Dijk. Het is ons handelsmerk: geen avond zonder mulder en mulder zonder dit liedje. How do you like your eggs in the morning? How do you As long as I get my. How oh, do you like your toast in the morning? I like mine with a hug. Dark or light, The boots all As long as I get my. I've got to. My loving. in the morning. We kennen dat van Dean Martin en Helen O'Connell. We gaan verder met het laatste werkje van deze set. En dat is een uh, stukje wat eigenlijk op tennoorsax wordt gespeeld. Maar ik vind het zo leuk dat we het op de piano ook gaan proberen. Flamingo. Van zon Paradise. What I love to see. volle nummer van Ira en George Kerswin. Gebracht door Johan en William Mulder van de CD East of the Sun. En die heb ik nu in mijn handen. En voor mij zit ook de leider van het trio Mulder en Mulder en de pianist. Welkom. Je hebt al heel wat nummertjes hier, hier gespeeld. En mensen zijn in de sfeer. Het loopt binnen hier. Allemaal gezellig. Ja, leuk. leuk. Uh, nou, dat is natuurlijk de moeite waard om op zo'n prachtige avond als vanavond... Deze heerlijke muziek te spelen. Mensen zitten op terras. Ja. En dat is een prettige zaak. Hoe komt dat zo, deze band, dit trio? Het is een, een muzikale samenwerking die, uh, met Peter de Boer. Die bestaat al zeg maar, ruim een jaar of dertig. En ik speelde altijd met freelance bassisten. Waarvan verschillende hier ook ja. in Zandvoort wel optreden. Maar het probleem is dat je dan afhankelijk bent van de beschikbaarheid. En mijn vrouw Vivian die, uh, die had al... Uh, uh, Sinds dat wij met elkaar samen zijn 25 jaar geleden was ik bezig met baslessen, maar het was eigenlijk alleen maar voor de huiskamer bedoeld. Maar op een gegeven moment zei ik van nou laten we toch dat samen eens gaan uitwerken, want dat is gewoon ook leuk om te doen. En we, we, we zijn 24 uur in elkaars omgeving, want we zijn ook met elkaar getrouwd. Uh, maar dat gaat uh, prima. En een van de eerste keren is een leuk detail om te vermelden. Dat was hier in Hotel Hoogland. En oh. Dat was denk ik in februari of maart 1995. Zo, Dus, dus dat dus is je... al een tijdje geleden. Nou, dat mag je wel zeggen. Nou, ik ben jouw vrouw uh, ook nog wel eens tegengekomen. Maar dat was dan in, een, uh, in uh, Groenendaal. En daar speelden ze samen met, uh, met een andere bekende saxofonist en pianist, ja. Klaus van Mechelen, ja. dacht ik. Hè? Daar, dus uh, uh, je hebt er wel goed opgeleid in die huiskamer als oh, ja, ja, nou, Zij zelf ook natuurlijk. Hè. Dus ik heb daar niet zoveel, uh, niet zoveel over te vertellen, zou ik maar zeggen. Nee, maar dat is toch leuk. Ja, het is wel leuk. En we hebben ook mu dezelfde muzikale smaak. Dat is ook uh, uh, uh, wel belangrijk als je dit soort dingen ja. doet. En, en met Peter is er ook een klik. Want een ja. uh, uh, uh, nou, langdurige samenwerking is eigenlijk al ja. met z'n drietjes zo al vanaf 1995. Ja, ik werk ook... Ook samen met Peter, maar dan niet uh, uh, muzikaal gezien uh, achter de, de instrumenten. Maar wij doen uh, af en toe samen op de zondagochtend uh, ZFM jazz. Mm -hmm. Dat is altijd van 10 tot 12 met een wisselende samenstelling van presentatoren. Aha. Maar de cd, daar heb ik nog een nummer van bij de hand. Heb je daar iets over te zeggen? Want daar speelt een toch wel, dacht ik, bekende man mee. Frits K.T., herinner ik mij, van de Dutch Winkelwet. Ja, die zit hier nog steeds in. En Frits is ook een van onze zeer gewaardeerde collega's... met wie we vaak, ook al vanaf het begin, op pad gaan... op basis van beschikbaarheid. Als mensen vragen om een kwartet... Dan vinden wij het altijd heel plezierig als Frits meedoet. En het is gelukkig ook wederzijds. Okay. Als mensen jou willen boeken, waar ja. moeten ze dan terecht? Bij een bureau of gaat Nee, we dat doen via... dat allemaal rechtstreeks. Ja? Dat is voor de cliënt ook wel zo prettig. kan wel via een bureau. Maar in principe doen we het allemaal rechtstreeks. We hebben een website www.mulderenmulder.nl aan elkaar geschreven.nl en daar staat allerlei info op. Maar je kan ook, uh, wij komen uit Haarlem. Dat is uh, dus niet, uh, dat is Zandvoort Oost, zullen we maar zeggen. Hè? En wij komen uit Haarlem en uh, uh, wij zijn dus uh, uh, regionaal uh, bekend. Goed. We gaan uh, heerlijk luisteren met uh, weer een nummer waarop uh, Frits K.T. op de tenorzak speelt. Het nummer heet It's Only a Paper Moon. He wouldn't be. ZANG EN Als u hoort Third. dat is een nummer van Jimmy Smith. Maar dat gaan we niet helemaal draaien, want het is vanavond feest hier. Want we hebben live optreden van de band, het trio Mulder en Mulder. En hiervoor hoorde u nog een prachtig nummer van Kenny Burrell downstairs. Maar we gaan weer hier live genieten van Mulder en Mulder. A blue moon, blue moon. someone I really could care for. And suddenly appeared before me, the only one my aunt will ever hold. I heard somebody whisper, "Please adore me." When I looked, him turned to gold. Blue, blue moon, blue moon, blue moon. Now I'm no longer say prayer for plume, plume. someone I really could care for, then suddenly appeared before me, the only one my arms would ever hold, I heard somebody whisper, please adore me, when I looked to moon had turned to gold, Dank u wel, Blue Moon. We gaan verder met een stukje in het Frans, uh, geïnspireerd door, een beetje door Madeleine Perrou, maar we doen het wel op onze eigen manier, J'ai deux amours. On dit que dès la témère, la passe au lieu ciel clair, il existe une cité où ses jours enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, faire, c'est ça va tout mon espoir. J'ai deux amours. Mon pays est Paris Paris toujours Mon cœur est ravi Ma savane est belle Mais à quoi bon venir Ceux qui m'en sont seuls C'est Paris, c'est Paris tout entier te voir une jour, c'est mon rêve jaune. J'ai deux J'ai deux En uh, voordat we. Waarschijnlijk gaan we voor het nieuws uit. Uh, kunt u ons rustig uh, weggedraaid worden. We gaan eruit met de Zandvoort FM Blues.